Want uh, ja, je moet ook bepaalde lengtes, moet, uh, een lengte van ze hebben ze toch niet zo lang natuurlijk? en ja, dat is natuurlijk niet zo leuk. Of je moet iemand vinden die juist dat haar heeft en het eraf wil hebben. Dus je ging met dus. een centimeter bij de vrienden langs van mag ik jouw haar knippen? Oh Ja, niet bijna af. wel. Wat <laughs> is je gelukt? Vinden. En nam je dan drie jaar lang dezelfde persoon mee of moet je ook wisselende personen? Wisselende personen. Met verschillende en... soorten haar of lengte? Ja, dat maakt niet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 Get over a million, now, I know that things can only get better I sometimes lose myself.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 bye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 Quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme d'autres histoires qui peuplent Noire qui se balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui danse en toi, si tu l'as. Ik wil je mond